Nou, uh, daar zijn we weer. Uh, <laughs> nou, uh, <laughs> ja. Radio bij uh, Ridderradio.com. Ja. Dinsdag uh, alweer de 8e juli. Om 7 uur zijn we net begonnen. Welkom allemaal. Guus is ja. hier. Arwen is hier. Dus ik, ik krijg ook weer een verhaaltje. Ja. Wat was het voor intrigerend muziekje wat je net <coughs> Ja, dat is eigenlijk een van de geluidjes CC Coins... Ik heb het al vaker gebruikt, dat dus is een beetje... Ja, daarom wil ik het nou wel een keer weten, maar het okay. gaat lekker door. Ja, het gaat gewoon door. Je zou het kunnen loepen, denk ik, en dan ja. blijft het doorgaan. Okay. Het is uh, om de, de, de, de, de tijdsspannen uh, te overbruggen van de vertraging, zal ik maar zeggen. En hoe loopt dat hier trouwens sinds er niet meer gerookt mag worden? Nou, Want het stinkt boven naar kruiden, jongen. Dat ja, is echt niet dat lekker. is vreselijk, hè. Ja. Van, uh, ik kwam er straks ja, ook binnen. Ik heel goorlijk, sorry. <laughs> ik dacht, wat gebeurt er nou, man? Ik, ik, ik, dacht, ik vond het naar, uh, naar, zo, naar ruiken wat je ook ruikt als uh, bakkeliet heet wordt. Ja, precies. Dat het, uh, dat het stinkt. Dus, uh, maar wat, wat zijn dat voor kruiden, weet je? Dat je ik bangen? heb het nog niet nagevraagd. Nee maar, precies, maar het is geen tabak dus je hoeft het ook eigenlijk niet na te vragen. Nee, maar ik, ik dacht dus wel meteen zelf ook, wat stinkt dat? En toen dacht ik ook van, uh, is dit nou weer het volgende probleem wat we hebben? Dat we dus uh, naar een soort alternatief uh, ge, gepusht worden. En uh, dat dan uh, dus uh, straks wordt <laughs> iedereen ja. hartstikke gek van, van de een of de nou, ander exotisch plaatje. Ik was er nooit over begonnen waar niet dat ik binnenkwam. En ik dacht van, jezus wat een lucht. Ja. En ik denk, ik zeg er niks van, ik gedraag me heel netjes en zo. Ik doe iedereen de groeten en gezellig. En op een gegeven moment uh, komt Wouter binnen. En wat zegt Wouter? Wat stinkt dat die kruiden. Dus Ik denk, daar moet ik toch wat over zeggen dan. Ja, maar, ja. Ja, maar ja, je ziet, het zijn dus de gevolgen van, uh, ja. ik bedoel, op deze manier gaan mensen iets roken wat ze anders nooit zouden roken. Dat gaat weer een tig jaar duren voordat we daar ervaring mee hebben. Of weten wat uh, de lange termijn gevolgen zijn. Maar, maar jij, ik, had, ja. ik had begrepen dat mensen wel een... ...joint met tabak binnen mogen roken... ...maar die mogen ze niet binnen oproken. Ze mogen hem draaien binnen. Ja. Dat is uh, tot nu toe... In ieder geval, toe... dat schijnt in sommige coffeeshops... Ja. ...schijnt dat uh, de gewoonte te zijn. Ja. Maar kijk, misschien komt het ervan. Ik heb, een, uh, ik heb daar een lang snoer gekocht... ...voor de microfoon. Dus uh, ik hoop dat straks bijvoorbeeld Arwen... Uh, ...de mensen wat wil gaan vragen... ...van, dat was leuk. Uh, van wat, zo, hè, hoe ze dat vinden... En dan kan ik hier nog misschien het geluid een beetje in toon houden. Omdat het dan natuurlijk moeilijk terug te koppelen is. Want je hoort niet zelf... Ik oh, is Dred ook wel leuk om te zien wat voor leuke recorden je hebt. Maar... Ja, ja, dezelfde als Dred neem ik aan. Want die ja, had ook de Zoom Daarom wou ik het even. Okay. Ja, precies. Ja. Het is helemaal dezelfde. Dred heeft daarmee zo helemaal in de ruimte. Ik zie, als ik dat ding zie, zie ik Dred dus met dat ding okay. zo schuin boven zijn hoofd. Zo overal tussendoor lopen zo. Om alleen maar de sfeer te proeven met, met zijn ja. opnameapparatuur. Nou, die, die had ik dus nodig. Uh, die heb ik gebruikt om uh, Rani uh, op te nemen. Okay. Dus ik had uh, helaas nog niet alles helemaal uh, goed. Uh, en wie is Rani? Rani is uh, de eigenaar uh, van uh, Le een mm -hmm. Nachtcafé hier in uh, Utrecht. En een van de mensen die uh, zitten bij de, de stichting die uh, een proces heeft aangespannen tegen VWS in verband met het rookverbod. En ik ben bij hem langs geweest. Ja, ook de H2-dred, inderdaad. Ik ben bij hem langs geweest en uh, ik heb een uh, minuut of vijftien uh, opgenomen waarin hij wat vertelt over uh, het een en het ander en zijn uh, kijk daarop dus ik dacht ook om dat zo meteen maar uh, al uh, te laten horen. Ja, Het, uh, er zit een kleine, omdat machientje heb ik net nieuw, dus uh, he, nog niet helemaal de finesse's van de bediening heb ik in de handen. En ik had dus, als je de, de record indrukt, dan Gaat hij eerst monitoren? Gaat hij nog niet recorden? Dus dat was ik even vergeten. Okay. Dus het, de opname begint enigszins abrupt met, uh, met Rani. Uh, hij heeft al net verteld uh, van uh, de stichting van Red de Kleine Horeca. Mm -hmm. Die ze ongeveer anderhalve maand geleden hebben opgericht. En uh, dat daar dus uh, met die stichting zitten ze weer bij de club. Die een soort koepel vormt van Forces NL. Dat is meerdere verenigingen bij elkaar die uh, zich bemoeien met het uh, rookverbod. En uh, die meneer Wiel, waar die het over heeft, dat is meneer Wiel Maassen van die Forces uh, NL. En dat is degene die daar uh, veel van het uh, werk doet. En er is nog geen samenwerking uh, tussen uh, coffeeshops en van die kleine horeca bijvoorbeeld? Uh, dat zou namelijk wel heel interessant zijn, want op het moment dat die kleine horeca gelijk krijgt, dan zit je daar met je coffeeshop terwijl je, je continu netjes aan de regels hebt gehouden en dan mag je nog steeds niet roken, uh, ja. stel ik me zo voor, ja. want ze kunnen gaan zeggen bij zo'n uitspraak dat het alleen maar voor die 400 mensen geldt die dat procedure hebben aangespannen, dat zou kunnen, dat, zou kunnen. dat is een technische mogelijkheid, ik ja. heb me laten informeren en dat, dat was eigenlijk het meest depressieve nieuws wat ik eigenlijk had. Van dat het dan alleen maar voor hun nog gaat gelden. En dat vind ik raar eigenlijk. Ja, maar dat, kijk, dat, dat zullen we zien. Het probleem zit in erin dat de, een soort van samenwerking tussen horeca en coffeeshops tot nog toe is altijd... Uh, eigenlijk zeer moeilijk en ogenschijnlijk vanuit de horeca ongewenst. En wat dat betreft is uh, is Rani ook wel een heel hele, bijzonder. bij, hele bijzondere, hele ondernemer, want hij vertelde me dus ook nog uh, zo terloops dat dus toen hij daar uh, nou, ik geloof 21 jaar geleden of 22 jaar geleden begonnen is. Dat hij toen bij de politie ging vragen hoe dat dan zat met blowen. En dat dus van bijzondere wetten waar die dus een vergunning van moet hebben. Dat ze hem gingen zeggen van... Ja, je, je, je mag het niet verkopen. Hij zegt, nee, je, dat natuurlijk was niet. Dat is ook helemaal niet mijn bedoeling. Maar Rani is dus een van die weinige ondernemers die er geen enkele moeite mee heeft dat in zijn zaak gebloot wordt. En Dan, het belangrijkste is voor iedereen om te weten dat Rani rookt niet. Rani niks niet. rookt niet. Dat klopt. Maar dus... Uh, ja, dat is ook belangrijk. Voor iemand die zich er zo druk over maakt, vind ik dat wel heel belangrijk. Ja, maar dat heeft alles ermee te maken. dat hij is een echt nachtkroegje, hè. Van, uh, hij is tot, uh, ik is denk... de tot, enige in Utrecht die zo lang open tot, is. Mm, ja, is een, ja, zes uur. Tot kan zes uur is die open. En hij is, het is echt een pijpenlaatje. Ja. Uh, gewoon, daar kan hij geen rookvrije ruimte in bouwen. Dat, uh, gaat nee, die niet kelder hier uit. is groter, hè. <laughs> Ja. Maar zullen we. Ja, zullen we nu niet gaan luisteren? Ga ik dat. Het uh... is wel leuk dat de meest vervente anti-rookster gelijk op de chat komt. Ja, en dat is de man eigenlijk die de boel heeft gecoördineerd, om het zo te zeggen. Hij is achter alle informatie aangegaan uit het buitenland, uit Duitsland, uit België, weet je wel, uit Spanje. Hij heeft de jurisprudentie opgevraagd om te kijken: van goh, hey, wat kunnen wij als kleine horecaondernemers ondernemers doen tegen het ministerie van VWS, volksgezondheid, welzijn en sport? Dus met andere woorden, waar dat op neerkwam is, uiteindelijk hebben we dan die stichting in het leven geroepen, we hebben het kortgeding aangespannen tegen het ministerie van VWS en. De rechter zou vorige week dinsdag op 1 juli, de dag waarop het rookverbod inging, mm -hmm. zou die uitspraak doen, maar dat heeft hij dus niet gedaan, omdat hij meer tijd nodig had om al het bewijsmateriaal wat we hebben aangevoerd, hè, om dat gewoon goed te kunnen bestuderen. Daar komt het neer. Woensdag aanstaande, 9 juli, dus overmorgen, doet de man de uitspraak in het geheel. We weten natuurlijk niet hoe het gaat uitpakken of hoe het niet gaat uitpakken, we hopen dat na aanleiding van wat er besloten is door Duitse en Belgische rechters... ...zeg maar, voor de kleine horeca ondernemer... ...wat positief uitgepakt is mm -hmm. in Duitsland hè, en ook in België <coughs> overigens... ...dat ons eigenlijk hetzelfde toebedeeld wordt in die zin van een positieve houding. Maar daar kunnen we dus niet zeg maar, op vooruit lopen, want we weten niet wat er gaat gebeuren. Ja. Ik denk dat als het negatief uitpakt, dat het... Voor de kleine horeca-ondernemer het einde kan betekenen. We hebben namelijk voorbeelden uit Engeland, waarbij nu is geconstateerd, en toevallig was er dan een reportage daarop overgevallen, sorry, op de BBC, afgelopen donderdag was dat, waarin ze dus constateerden dat per dag zo'n kleine 18 bedrijven tot 20 horeca-ondernemers failliet gingen in Engeland. Zoveel nu? Zoveel. Nou. Wow. Dus de afgelopen, zeg maar, twee jaar, anderhalf jaar, sorry, zijn er bijna 6.000 bedrijven failliet gegaan. De Nederlandse pers wil ons doen geloven dat het goed gaat, maar dat is gewoon niet waar, want de objectieve, zeg maar, luisteraar, waarnemer die zijn ogen opent voor over de grenzen, dus zeg maar dingen die in het buitenland gebeuren, die weet gewoon dat het gewoon niet klopt. Dus ik weet nou niet of de Telegraaf en het Stadsblad en uh, zeg maar Groot Utrecht, wie dan ook... ...of die nou van bovenop zeg maar, opgedrongen krijgen wat ze moeten publiceren. Ik heb geen idee. Ik, ik hoop dat ze gewoon objectief zijn, maar ik las een artikel bijvoorbeeld vorige week ook... Hè, ...dat het nu eindelijk de tijd is dat longpatiënten en andere patiënten eindelijk naar de kroeg kunnen gaan. Waarop ik eigenlijk bij mezelf dacht van joh, hoe is het mogelijk... Als dat namelijk zo'n gat in de markt is. Waarom is er dan vorig jaar en het jaar daarvoor en het jaar daarvoor niemand erop gekomen om een kroeg te openen voor deze mensen, deze groep? Want dan zou je zeggen van jongens, dit business want van, nu krijgen we de andere klanten. Ik weet gewoon dat een horeca ondernemer, een horeca tycoon noem ik hem dan, Sjoerd Koistra, weet je wel, die een stuk op duizend kroegen heeft in heel Nederland. Hè? Die heeft vorig jaar een experiment gedaan in Deventer en in Nijmegen. Hij heeft twee van zijn kroegen twee maanden lang een rookverbod gegeven. Alleen maar om te kijken wat er ging gebeuren. Ze gingen allebei over de kop. Binnen twee maanden was het gebeurd. Dus eigenlijk was dat al voldoende bewijsmateriaal om te weten, ook voor het ministerie van VWS, van jongens, hé, dit gaat niet werken. Behalve als, zeg maar, de kroeg een oppervlak heeft van twee of 300 vierkante meter, waardoor je wel die, zeg maar, rookvrije ruimte kan creëren voor je personeel. Weet je wel, maar dat kan in een kroeg van 50 of 60, vierkante meter. Is dat gewoon niet te doen? Ja. Weet je, dat is gewoon ondoenlijk, simpel genoeg. Dus dan loop ik me af te vragen of het ministerie van VWS of het hun te doen is om het feit dat we dan liever een bedrijf failliet laten gaan waardoor mensen uiteindelijk weer in de bijstand komen van een hoop, weet je wel, terwijl de mensen twintig, dertig jaar lang een eigen zaakje hebben gedraaid, mm -hmm. maar hierdoor zeg maar in de problemen komen, weet je wel en ik, ik kan me niet voorstellen dat het hun daarom te doen is met andere woorden, als het hun niet daarom te doen is waarom wordt er dan niet gekeken naar een eventueel alternatief hè? en dat alternatief dat proberen wij aan te dragen door zeg maar te bewijzen Nogmaals, het buitenland aan te voeren. Weet je wel? En dat is waar het ons om gaat. Dus nogmaals, wij hopen gewoon dat de rechter woensdag <grijgene> in ons voordeel beslist, positieve uitspraak doet. En indien niet, dan moeten we gaan kijken naar andere alternatieven. In Duitsland hebben ze bijvoorbeeld als alternatief bedacht, en ik heb daar momenteel contact over met mijn advocaat, en hij is aan het uitzoeken voor mij op het kan. Ze hebben namelijk rokersverenigingen opgericht. Ja. Weet je? Dus de bedoeling is om te kijken of we door middel, en ik weet natuurlijk niet of de rokersvereniging hier, zeg maar, via artikel, wat dan ook, hè, hetzelfde kan doen als in Duitsland. Ik heb geen idee. En dat is wat die advocaat ook voor me uitzoekt: om te kijken: van joh, hey, kunnen we dat op die manier brengen? Want dan zou de Caravon in dit geval een rokersvereniging moeten krijgen. En dan zou iedereen lid moeten worden van de rokersvereniging, de ja. Caravon. Tenminste, mijn klanten dan, om het zo te zeggen. Waardoor we verder geen probleem hebben, dat er hier gewoon normaal gerookt kan worden. Weet je, het is mij opgevallen dat andere kroeg eigenaren die, die hebben er helemaal geen ja, ophef overgemaakt verder, die hebben zoiets van joh, we laten het op ons afkomen maar het is nou nog mooi weer dus je kan het niet uh. laten afkomen als je een terrasje hebt maar dadelijk als het winter wordt dan vraag ik me af hoe ze het dan gaan doen weet je, en ik wil dat voor zijn en daarom zeg ik van goh, ik wil juist nu proberen spijkers met koppen te slaan nu te kijken dat we maatregelen kunnen nemen afspraken kunnen maken op een goede manier met het ministerie van VWS waardoor we niet in de problemen hoeven te komen na de hand ja. weet je wel, en dat is waar het ja. mee gaat. Nou, dat is wat ik graag aan het doen ben. En, uh, ja, god, wat, uh, nogmaals, even tezijde dit, hè, wat je aanhaalde in het begin, met de, je maakt radio in verband met de war on drugs. Ja, ik, ik voel geen war on drugs. Het enige wat ik voel is, zeg maar, een oorlog tegen dit ministerie, als je de oorlog mag noemen, hè om mijn zelfbehoud. Daar gaat het mij om. Ik bedoel, ik heb jarenlang gewerkt hier, ik heb jarenlang belasting betaald, en ik vind het van de gekke, als ik op een gegeven moment door een overheidsmaatregel failliet zou gaan. Begrijp je? En dat is waar. Dit, dit gaat puur om mijn levensbehoud, zeg maar, weet je wel, en dat is het verhaal. Daar komt het ook net kort op weer kan natuurlijk nog meer uitweiden, want ik heb hele verslagen van wat de, zeg maar, stichting de kleine ondernemer doet, maar ik geloof niet dat je daar wat dan hebt verder. Dat ik weet denk, ik niet. Oh jawel, ja. Ja, maar, ik, maar, ik, ik, ik denk het niet, ik denk het niet. Ik, ik denk dat als je, zeg maar, want weet je wat het is, het moment waarop die rechter een uitspraak heeft gedaan, zal ongetwijfeld de kranten hè, en, en, en de, de tv, die zullen daarbij zijn. Weet je wel, waardoor het breed uitgemeten in de pers zal zijn wat of tenminste wat de uitspraak inhoudt en op welke feiten hij het veroordeelt of juist positief overbeoordeelt. Uh -huh, heb je? Ja. Dus dat komt ongetwijfeld in de krant te staan. Ja. Want ik kan je dus niet, ik zou je dat wel kunnen geven, maar, ja, daar heb je, maar ik, ik kan je dus de argumenten geven die we hebben gebruikt om deze, rechts, nou deze procedure op te starten. He, dit dit kortgeding op te starten. Maar dat kan je ook terughalen. Bij, bij wijze van spreken. Als je gewoon de rechtbank zou aanschrijven. Want die hebben dat liggen daar. Ja. Weet je, dat hele pleidooi van onze advocaten ligt erin. Zagen. Ja. Nou het is natuurlijk ook. Het is op zich. Uh, is het ook al menigmaal in wijze in de krant gekomen. Absoluut. Omdat het zijn natuurlijk. Uh, ik, je kan ze, ik kan ze zelf ook nog bijna wel bedenken. Van uh, je hebt niet, jij, jij specifiek, je hebt niet eens personeel. Nee, uh, andere zelfstandige zonder personeel zijn uitgezonderd van dit verbod. Precies. Dus, dus alles zouden over één kant beschoren mogen worden. Nee, maar het is dus maken. ook een heel raar ding, omdat dus aan de ene kant zeggen ze niet... ...de bezoekers van de horeca hebben recht op een rookvrij plekje om te zitten. Nee, ze zeggen de werknemers hebben recht op een rookvrije werkplek... ...maar in het geval van de horeca is het allebei. Alleen zeggen ze dat niet zo letterlijk. Nee, nee, nee daar komt het op neer inderdaad. Ja. Het komt dus op neer dat dat Klink in dit geval voor ons besluit. Tegenwoordig is hij zo actief dat hij ook besluit om te vertellen wat wij moeten eten. Hè. We moeten gezond eten, dus we moeten twee keer per week, geloof ik, vis eten. We moeten geen zout meer in ons eten, noem maar op. Dus die man is gewoon, ik weet niet, een gezondheidsguru, zou je bijna zeggen. Hij rookt zelf ook, hè? Ja, maar, maar dat maakt hem verder niet uit. Dus dat hij, dat, ja. hij, dat hij andere mensen daarmee dupeert, interesseert hem verder niet. Want hij is dus die gezondheidsguru. Ik bedoel, kijk, ik denk dat met mezelf, kijk, als jij 130.000 of weet ik veel wat per jaar verdient. Dan heb jij verder helemaal geen klachten over een hoop, weet je wel. Een kleine horeca-ondernemer die probeert zijn hoofd boven water te houden. Hè, door te stuggelen te doen, zes, zeven dagen in de week, hoppa, weet je wel. En dat zijn dan dagen niet van acht uur zoals ze gemiddelde werknemer, maar dagen van twaalf, veertien uur. En ja, dan denk ik van, joh, dat kan je toch niet waarmaken om zo iemand naar de knoppen te helpen. Ik, ik, bedoel, ik, ik probeer me voor te stellen, hè, een man van een jaar of zestig die al jarenlang zijn kroegje heeft hè, en zijn zware check draait. Hè. ...dat diezelfde man dat niet meer mag in zijn eigen café... ...waar die verdorie eigenaar van is... ...en alle belastingen betaalt, noem maar op... ...en die man die mag niks meer... ...nou, dat kan toch niet waar zijn... ...en ik vind dat wij... ...dit, dit soort hè, want dat, zo noem ik dat dan... Hè, ...ik vind dat dat gewoon eens een keertje gestopt moet worden... ...want dit, dit kan gewoon niet gebeuren... Het kan niet gebeuren. En dat is wat ik zo geweldig vond van die Duitse rechters. Die hebben gewoon keert gesteld. Het kan niet zo zijn dat door een richtlijn van Brussel. Oftewel een overheidsmaatregel. Ja, kleine bedrijven in een faillissement gedwongen worden. Hij heeft gewoon keert gezegd. Daar werken wij niet aan mee. Als, als, als college weet je wel. Uh -huh. Dat doen wij niet. Ik bedoel, kijk als die man door zijn eigen schuld. Door een slechte bedrijfsvoering de in gaat. Dat de vrouw. Maar we gaan er niet aan meewerken. Dat een zeg maar, kleine horeca ondernemer zeg maar, in een faillissement situatie gedwongen wordt. Buiten zijn schuld op. Ja. Dat doen we niet. Ja. Dus daarom hebben zij toen gezegd van nee, die laten ja we met rust. Die geven wij de mogelijkheid als 96 of 95% van hun traditie rookt. Dan vinden wij dat wij die mensen met rust moeten laten. Ja. En dan gewoon een ontheffing moeten geven van het rookverbod. En dat is wat er gebeurd is. En de Belgen identito, Spanje identito. Ja. Weet je, dus dan denk ik van joh, hey, klinkt. kijk eens over de grenzen wat er gebeurt. Weet je wel. Dat is het je, je, je weet overigens waar het rookverbod als eerste gesneuveld is, hè? Nee, dat weet ik niet. In de gebouwen van het Europees parlement. Dat wist ik niet. Dat, ja, ik niet. dat is echt, dat is gewoon... Ik heb het krantenknipseltje nog ergens... Ik dacht dat de overheidsgebouwen sowieso niet verrook mogen worden. In de gebouwen van het Europees parlement toen het rookverbod werd ingevoerd, ik heb uit de krant... Ik geloof ik Die mannen stonden lachend. Onder het bordje verboden te roken. Onder het motto van. Uh, maar wie maakt hier nou de regels? Ja, jij, wij maken de regels. <lacht> ja, dat is, dat is een hele cynische eigenlijk. Nee, ja. Snap je? Die, ja, die, ja, maar, ja. Dat is dus ook een onderdeel van die waanzin. En ja. nou, voor ja. mij. Dus kijk, jij zegt. Jij hebt geen woord om drugs. Maar voor mij is de manier van, van omgaan begrijp, is wel degelijk. Ik begrijp dat je daar aan. Wat jij hebt omdat, omdat, omdat je precies. ziet de hele tijd dus. Uh, dat de, een overheid of. Vanuit ideeën. Volksgezondheid. Ik weet niet wat allemaal. Komen ze daar. En gaan ze zich bemoeien met iets. Terwijl op de lange duur. Zie, blijft er één ding over. Dat is hun winst. Want ik las in de krant. Want ook op die uh, 1 juli geloof ik, gingen allerlei uh, belasting- en heffingsverhogingen oh, in. Ja, ja, ja, ja, en dat ja, ja, was uh, dus ook de, de sigaretten zijn absoluut, weer absoluut, geworden En dan ook, lees ja. ik in de krant dat zij boeken al meteen in 250 miljoen extra inkomsten op de tabak. Dat houdt, nee, maar dat houdt dus in dat zij zelf ermee rekenen dat ja, niet heel veel mensen ja, gaan stoppen, ja, stoppen met, met roken. Nee, precies. Want wat ik ook zo, eigenlijk, uh, ja dat vond ik ook zo ideeel en tegelijkertijd zo, ja, hoe moet je het zeggen tegenstrijdig, hè. Zo van, goh, je mag in die kroeg niet roken, maar je zegt niet tegen de kroeg-eigenaar dat je de sigarettenautomaat moet verwijderen. Nee, want dan moet je als overheid aan blijven verdienen. Ja, ja toch? De sigarettenautomaat blijft hangen, maar ze mogen dus een pakje sigaretten kopen, maar dan mag je de sigaretten niet oproken. Het nou, slaat nergens op natuurlijk, hè. Maar een story. Ja, dat is gewoon te gek, weet ja. je wel. Ik vind dat echt waanzin. Dus nou, nogmaals, ik wil, ik hoop gewoon, en dat is het ene wat ik kan doen, is hopen <laughs> dat die rechter in ons voordeel beslist. Mocht het niet zo zijn, dan moeten we gaan kijken naar alternatieven ja. zoals zo'n rokersvereniging. Ik heb ook zitten denken, en dat is geen burgerlijke ongehoorzaamheid hoor, maar ik heb ook zitten denken van, joh, oké, okay, dan haal ik de aspecten van de vloer. Of, of van, van, van, van de tafel, <laughs> sorry, ik zeg het even verkeerd om. Want wat ik wilde zeggen, ik gooi gewoon grind over die vloer of zand. En ik laat die mensen gewoon roken. De kleren, ik, ik heb niks gezien, ze bekijken de bar. Nee. Geen asbakken op de bar. Maar wel gewoon zoals vroeger, dat weet jij ook wel. Ja, zand op, ja, op de vloer. Dat was vroeger normaal in de ja, bruine cafés. Ja. Nou, dan kun je dat niet weer terug. Dan maar weer zand op de vloer en de mensen pleuren een gewoon op de vloer. En ik ja. zie het wel weer. Nee, maar ik, ik, ik, ik, ga, ik wil niet, ik weiger failliet te gaan op deze deal. Ja. Gewoon, ik ga daar niet failliet op. Ik ga dat niet ja. doen. Dus ik bedoel, het is voor mij gewoon echt, het staat als een paal boven water. Ik laat de mensen roken. Eerlijk waar. En dan zal iedereen zeggen, waar is hartstikke gestoord of helemaal gek geworden, maar ik zweer het je, ik laat ze gewoon roken. Als al zou de rechter negatief beslissen, ik hoop ook dat ik morgen al uitsluitsen krijg van die advocaten over die rokersvereniging, hè, wat, wat we kunnen doen. Maar in principe heb ik zoiets van, joh, kom wat mee, weet je wel. Als woensdag nogmaals negatief geadviseerd wordt door de rechter, dan hoop ik gewoon, echt, dat hoop ik niet natuurlijk, maar dan ga ik gewoon verder met het roken, want ik heb zoiets van, joh, ik ga hier niet failliet. Ik heb heel hard gewerkt, 21 jaar lang al, en ik ga, ik, ik laat me niet failliet verklaren, door een of andere bullshit, mijn overheidsmaatregelen, ja. no way. En dit is ja. dus een niet-roker? Ja. Uh, dit is een uh, niet-roker, dat klopt, ja. ja. Hij is, uh, hij is duidelijk, hè. He? Ja. Hij, ja. dus. hij, uh, hij heeft een soort... Uh, Aanplakbiljetje gemaakt. Ja, mooi van, uh, als waarschuwing voor de niet-rokers dat hier wordt gerookt. <laughs> dus je bent gewaarschuwd. Ja. ja en een notendop van uh, heel dubbel eigenlijk. Ja, ja. Hè? Dus, ja dat is goed. een heel goed ingevuld. <coughs> Ach, dat moet ik ook nog leren hoor. Dat kan ik later bedacht, ik had dit nog kunnen vragen, ik had dat nog kunnen vragen. Ik was op zich, achteraf, dacht ik van, dat ik ook benieuwd was of die nou bijvoorbeeld ziet dat er een toename is van de klandicie. Omdat in je ziet gewoon al, dat heb je vast ook gezien ja. al dit weekend, van hoe er dus bij allerlei cafés gewoon. Er zijn heel veel mensen buiten. Er ja. zijn echt grote groepen mensen buiten. En binnen is het, is het half vol. Ik hoorde dat bij het Acu daar staan of 30 man. Ja, nee, maar daar was het raad. echt opvallend. De herinnering echt... er buiten dan? Dat wordt een ja. herrie, dus dat is overlast, dat is voor de buurt niet leuk. Ja, het is... Bij het AQ. viel het me van de week inderdaad ook op. Er staan inderdaad mm -hmm. toch zeker wel 20 mensen in ieder geval buiten. Ja. Maar... Nou, en als je weet hoe veel mensen er komen, ja. is dat echt heel veel wat daar buiten staat. Ja, en het, en het is wordt heel apart. onoverzichtelijk ook wat er gebeurt van. Uh... En ik, ik had voor, voor Wilget nog de tip van hij kan nu zonder entree te betalen toch bij zijn favoriete tent langs. Hij okay. neemt gewoon zijn eigen blikjes mee en gaat gewoon buiten tussen zijn vrienden staan. <laughs> Je hoeft niet eens meer naar binnen. Nee, <laughs> dat is op zich. Het is wel vervelend werk. De nieuwe horeca is dat. die jij de mij nieuwe horeca, <laughs> ja omdat je toch je klanten kunnen aanspreken en het is, het is, ik vind het gewoon, dat is toch niet, niet uh, ik vind het niet verantwoord. Dus het lijkt me heel vervelend werken als je in een kroeg werkt en vooral waar echt dan dertig mensen buiten staan. Ik bedoel, uh, dan moet je, hoe moet je mensen aanspreken? Terwijl je achter de bar, je hebt achter de barpje je toen liggen, dan moet je, ja. Dat kan niet. Dat kan niet, dus dan, dan laat, het maar, laat het dan maar een puinhoop wezen daar op, op de openbare weg en zo. Dat, ja, dat Nou ja, dat wordt dat natuurlijk dan in, in een later tijdstip weer tegen opgetreden. Nou, bij Rani mag je niet voor de deur blijven staan. Nee. Nou ja, Rani. Het is nog nooit ja. zo geweest ook, en het nee. zal ook volgens mij nooit zo worden. Maar dus, uh, ja, ik, ben, ik ben heel benieuwd, want uh, morgen is dus dat uh, de uitspraak in dat uh, korte geding. En dan. Uh, ...zal er wel iets meer duidelijk worden... ...en dan weten dus mensen of dat... ...dat of daar al een aanknopingspunt is... ...voor de minister om dus... ...te stellen dat een bepaald... ...soort van zaken dat daar toch wel... Uh, ...anders mee omgegaan wordt... ...en zo niet dan... Uh, ...dan wordt misschien dus rani een rookvereniging... ...en wellicht veel meer kroegen... ...of ja, maar... dat verhaal van die kerk... Uh -huh. hè, ...dat, uh, dat ja. vond hij ook interessant... ...van uh, dat je dus een... Uh, een kerkgenootschap begint, of je bij aansluit inmiddels het is in ieder geval gewoon uh, sowieso de draai die jij er ook aan gaf van, feitelijk is het het is een wetgeving die speciaal voor het personeel is bedoeld Ja. ja en, en dat is dus het interessante inderdaad want eigen rijders in de vrachtwagenbranche zal ik maar zeggen, in de transport die, die mogen gewoon roken als het hun eigen vrachtauto is, ja. want maar een personeelslid mag niet roken... in die ja. vrachtauto. En dat wordt ook gecontroleerd, ja, notabene. Ja, ja. ja, dat klopt. Dus het is al heel, heel bijzonder... dat het dan, als jij de eigenaar bent... van die kroeg, je bent de enige die daar werkt... dat je dan... beschermd zou moeten worden... dat, dat hoeft klaarblijkelijk niet... als je in een, in een transportonderneming iets doet. Ja, ja heel typisch. van. En, en dus ook zelfs dat... als dus Rani er zelf voor wil kiezen... Om dat zo te doen, dan mag dat ook niet. Dan zegt de minister. Dat, dat, is een, dat veroorzaakt een oneerlijke concurrentiepositie ten opzichte van de anderen. Oh, dat is een mooi argument, Een <tie> daar natuurlijk. Ja, maar het rare is dus dat nu heb je precies de omgekeerde kwestie, namelijk dat er is een. Een, een on, oneerlijke concurrentiepositie van die zaken die zoveel ruimte hebben dat ze dat makkelijk kunnen implementeren ja. en die zaken die dat, dat niet hebben, dat is net zo oneerlijk. En in die zin is dus heel bijzonder: van stel dat. Een, een, een kast bouwt waar die zelf in gaat zitten en dat hij aan de buitenkant het bier kan laten stromen, dan mogen dus in de klanten die mogen in een, in een overvolle rookzaak zitten. Hij mag er zelf niet bij als eigenaar en werknemer of, of werken. Ja, maar dan kan hij nooit meer de controle over die kroeg houden. Nee, dat gaat niet. Dat klopt. Hoe kan dat dan weer? Nee, het is uh, maar ja het is natuurlijk Hij dus mag daar niet eens een doekje over de tafel heen leggen. Jawel, volgens mij is in de handleiding is wel ruimte voor kortstondige opruim werkzaamheden. Okay. Dus je, je mag er even doorheen om... Uh, he, oh, van... Dat is in ieder geval wel positief vind ik dan. Ik weer. doe in theorie kom je anders op een situatie uh, dat een, een, zelfs een portier mag iemand daar er niet uitzetten. Want die portier is aan het werk. Dus die moet van buiten de rookruimte iemand gebaren dat die toch echt moet weggaan. Ja ik heb ook personeel. <laughs> en bij ons worden de caravans zelfs gecontroleerd op het aanwezigheid van asbakken. Door wie? Ja serieus. Door de arbeidsinspectie. Echt? He? Ja. ja, ja, ja. ja. Maar het idee daarachter is natuurlijk op zich niet verkeerd om werknemers een rookvrije werkplek te creëren. Maar in het geval van, van, van als je eigenaar bent, dan ben je zelf verantwoordelijk. Kijk, een, een, een werknemer die, die, die verdient zijn kosten. Het is prettig als je kan werken rookvrij. omdat je, Maar... Als je eigenaar bent, dan, ben je, dan heb je toch die eigen verantwoordelijkheid. Dat als werknemer is die verantwoordelijkheid anders. Ja, ja. heel erg op. anders. Zelfs. Dus op zich, maar dat, ik snap dus niet, het idee erachter. Snap ik van die wet? Maar dan de uitvoering, dus, he, de, de, de, dat, dat begrijp ik dus niet. Dat is raar. Dat is ja, niet consequent. En, en, en als je dus het, uh, het beschermen van mensen tegen uh, een soort van overlast. Hè, dus in geval van de werknemer waar die dus dan niks tegen zou kunnen doen. Dan, uh, dan vind ik het hoog tijd dat uh, dat, dat, dat, dat soort maatregelen dus worden genomen op een terrein waar we dat zelf ook zeker niet kunnen. En dat is bijvoorbeeld het verkeer en de industrie. Want uh, de luchtkwaliteit is, uh, is erbarmelijk. Uh -huh. van, ik zag een kaartje geloof van de BBC iets. En daar hebben ze over langere tijd een soort metingen kunnen doen met een satelliet van een bepaald soort vervuiling die zorgt voor laaghangende ozon. Nou, ik ik wij wat. zitten hier in een topgebied. En wij zitten oude. hier in een behoorlijk donkerrood vlekje ja. waar er niet eens zoveel van zijn. Nou ze zitten met alle bouwprogramma's hier in Utrecht die liggen bijna stil vanwege allerlei complicaties wat de luchtkwaliteit betreft. Ja. En daar, dat is dus ook feitelijk ongevraagd meeroken. Dat is ja. zeker ongevraagd meeroken, Of al die brommetjes. Ik bedoel, het is net alsof je achter een Cubaanse sigara fietst. Ja. Nou, het schijnt nog slechter te zijn. <lacht> in ieder geval minder lekker. Ja, dat sowieso. <lacht> maar daar komt het meeste fijnstof uit in ieder geval. Uit zo'n brommetje. Uit die brommetjes, ja. ja. Dat zeggen ze. Dus ja, misschien koffieshops uh, die het op brommetjes langs brengen of zo. Is dat wat? Want in principe is iedereen in een shop die daar komt werken... ...wist tot voor 1 juli dat daar gewoon gerookt werd. Dat, uh, dat was wel altijd Neem een ik nog wel aan. Beetje, ja. Van wel beetje. Jij hebt geen arbeidscontracten ergens waarin staat... Van ...dat je wel op de hoogte gesteld bent dat daar gerookt wordt bijvoorbeeld. Want dat nee. is in het kader van zo'n wet ook interessante regels. Ja, maar dat, dat, uh, dat is al ben eerder... Daar ben ik achtergekomen in ieder geval. Dat is al eerder geopperd, die mogelijkheid... Maar die is toen al uh, naar het, uh, zal maar zeggen, het rijk der onmogelijkheden verwezen. Okay. Door de minister. Want er waren koffieshophouders uh, die dus inderdaad op van... Nou, dan, uh, I, dan maken we daar gewoon dat in het contract nemen we dat op. Maar dan is het zo dat je kunt niet met zo'n arbeidscontract uh, de wet omzeilen. Nou, dus, wij, wij, je... wij hebben het zo. Bij ons is dat personeel wat niet rookt, die betekent dat hij die geen bezwaar heeft tegen roken. Dus dat is naast het contract kun je een geen bezwaar clausule tekenen. Oh, nou. En tot nog toe hebben we daar dan geen last van. Vandaar dat ik op allerlei plekken wel asbakken mag neerzetten. Oké, nou dat wie weet. Misschien is dat een vlieger uh, die nog wel opgaat. Ja. Maar ik, dat je het echt zo... In het arbeidscontract doet, dat was wat ik heb begrepen niet mogelijk. Ja, je ja. kunt wel doen met het geld gewoon niet. Als het erop aankomt en er komt een zaak van, dan uh, dat geldt het niet. Nee, oké, okay, maar tot nog toe wordt, daar naar, wordt, wordt er gevraagd van uh, hoe heb je dat dan? nou Geen bezwaar. Nou, Dat wordt tot nog toe getolereerd, of hoe moet je dat zeggen? Okay. Gedoogd, misschien <laughs> Doogd. Ja? <laughs> yeah. Wat wordt er allemaal gedoogd? Ja, Gedoog is ook iets heel Nederlands eigenlijk. Uh... Zou ik nog uh, naar boven gaan Nou, dat, laten we dat experimenteren. Ja, dat vind ik wel leuk. Dan, uh, ik, uh... Je moet je wel gedragen, hè, Het is op de radio. Het is op de radio. Als je, dan kun je die microfoon meenemen en dan. Uh... Dat draait vanzelf uit. Dat is hartstikke handig. Zeg eens wat in die microfoon? Nog eens? Hallo, hallo. Okay. Oh jee. How, okay, yeah. Nou, ja, probeer. Ga maar eens. Ja? Uh, hallo, kijken. hallo, hallo. Dan moet je uh, Je mag hem best wel zo'n stukje van, uh, zo? van de sprekers ja? afhouden. Ja, zo'n stukje zo. zo. Ja, zelfs nog iets verder. Ja, Oké, oké. Ga ik loop nu naar boven. En uh, naar de bezoekersruimte van het gasje. Koffshop, het buurthuis, het gasje. Ja, hoor ze, ik hoor ze alles: de borrelclub, de, geen alcohol, maar waterborrelclub, met de borrelclub. Zo, verdampers. Oh. Nee, nee. ik ga schrijven zingen. Lala. Ja, ga zingen. Kijk, dit is voor volgende Ja, ik... Dat kan je ook mee Nee, dat is voor beneden de, de, de radioprogramma. En, uh, en je weet, Jeroen maakt nu een radioprogramma. Dus je bent nu live op de radio. En het gaat over het rookverbod. En wij hebben dus nu hier in de, in de, in de, in de zaak nu een week, hè, ongeveer. Ik heb het het is boven radio. Ja, heb ik nog... ja, dat is Mag, het is nu. Het is nu. En ik wou je vragen, Karel. Je bent nu een week hier. Je bent een vrij vaste uh, trouwe klant. Ik ben ook direct niet roken. Dus ik kan eigenlijk niet zo goed om te roken. Nee, maar over de sfeer in de zaak. Je bent wel een vaste klant van het gras. Je komt toch al een jaar of tien hier gezellig uh, langs. En, en uh, dus, dus wat vind je nu van, van uh, het zit 1 juli, hè, mag hier geen tabak gerookt worden. Hoe, wat, wat, wat vind je ervan, de sfeer hier? Nou, de sfeer is niet veranderd ofzo, maar ik vind het wel gewoon jammer. Ja. Want ondanks dat ik zelf geen uh, sigaretten rook, uh, en, en alleen maar pure wiet. Ja. Maar ik vind het een soort, ja, uh, nou, mensen de, de soorten mensen de kroeg uitkrijgen. Weet je wel, van de, de, mensen moeten gewoon ja, worden genoodzaakt de, de gewoon thuis te gaan blowen. En dat vind ik eigenlijk ja. uh, belachelijk. Ondanks dat ik het verder wel frisser vind. En, maar, uh, ja. Ja, dus ondanks dat je zelf eigenlijk geen ja, tobakkiefabber bent, vind je het gewoon? Nederlandsel op uh, Nederland, zijn smals. Uh, ja. een, een buitenlander snapt dat ook niet. Een Amerikaan die dan uit gaat leggen van ja, je mag ja, wel wiet roken, maar geen sigaretten. Oké, okay, okay, dat kan je niet uitleggen, ja. denk ik ja. okay, ja, ik hoorde net van, uh, want Jeroen had Rami geïnterviewd, je kent vast wel de caravond, het, het, het, het uh, nachtkroekje van Utrecht. En die vertelde dat, uh, dat hij dus uh, dat, uh, in zijn kroeg dus wel gewoon de sigarettenautomaten uh, mag laten hangen. Nou, uh, oh, Dat toont ook maar weer aan. Uh, ja, dat is voor de Nederlandse Van ja. het voetbal wordt gesponsord door, uh, door een biermagnaat. Maar je mag in het stadion geen bier drinken. Oh, ja. Weet je wel? Van Dat is wel slim hoor, Karel. Dat ja, is wel goed bedacht. Dus wel <laughs> geld eraan verdienen aan de reclame. Ja. Dus dat, dat is, dit ja. vind ik ook een beetje. Maar ja. dat is ook Denk ik de manier voor de? Nou ja, ik kom zelf uit Nieuwe Gein, en daar zit ja. de CDA altijd in de raad, dus daar komt gewoon geen coffeeshop. Weet je wel? Volgens, nou ja, de, de, zij zijn daar tegen. Dat is het kabinet natuurlijk ook. Ja. Met de CDA en Chris nu is dus het toch een soort. Uh, coffeeshop je pesten ofzo ja. van, je kan ook gewoon een soort uitzondering maken van, ja, aan de andere kant ja, het, het is voor wilgen te doen, dus voor het personeel en, ja, dat... ik ga zo even wilgen vragen, ja, volgens Wat mij doen? is hij zelf ook <laughs> helemaal niet blij want hij, hij, rook, hij rookt zelf ik ook graag in een... shaggy hij, uh, hij is nu uh. bezig met een klant dus ik ga even nog iemand anders vragen Dankjewel Karl uh, voor het uh, commentaar. Waar ja? is het echt of niet? Het is ja, ik echt, weet Ja wel. Ja, Zo, Alain wat ben jij hier aan het doen? Ik dat niet. Alain die is nou aan het kijken. Alain die aan het uh, dampen. Aan het dampen. Ja. Verdampen eigenlijk heet dat. Ja en uh, Erik, uh, jij bent, komt ook al een tijdje in het grasje. Dat klopt ja. ja en uh, wat vind jij nu, het is, het is best wel rustig eigenlijk in de, in de winkel hè, nu. Dat klopt wel ja. ja. Ik heb wel een idee waarom. Ja. <laughs> Mensen moeten nog een beetje gewend raken aan dat ja. er uh, geen tabak meer gerookt mag worden. Ja. Nou, ook niet in jointjes. Ja. Maar het prachtige alternatief is daarvoor te verdampen. Ja, want jij rookt zelf? Of? Nee, ik, ben, uh, ja, ik heb gerookt. Uh, maar ik ben alweer onhand zo'n tien jaar geleden gestopt met uh, Tabak tabakroken. Roken. Ja. Toen ben ik eerst puur gaan roken. Ja. En toen uh, was Alain, die je net uh, niet hoorde... Ja. die zei uh, op een dag... mijn vrouw heeft iets voor me meegenomen en dat heet te verdampen. Ja. En dat kun je gebruiken, daar kun je ja. marihuana in stoppen... en zonder dat het gebrand werkt. Ja. Nou, ik denk dat geloof ik niet... Ik ben met hem meegaan en hij heeft hem aangezet. En twintig minuten later was ik verkocht. En de volgende dag zat ik in de trein naar Amsterdam om er eentje te kopen. Oké. Okay. Ja. Ja. En uh, daar, nou, ik zie dat je, dit is, ja, ja. Ik, dit is geloof ik de vaste dampclub, hè? Zo, hij is een beetje dan, uitgedund, ja. want volgens mij zijn er nog wel wat meer, hè, jongens? Ja, hoor. Zijn ja. er nog tabak, tabaksrokers in de zaak? Uh, dit zijn twee tabaksrokers, of niet? Ja. Jij ja. ja, bent een tabaksroker, hè? Oké. Okay. Want dit waren, ik heb nu twee, dat was Erik. Dankjewel, Erik, voor je commentaar. Ik heb dus uh, Erik waren dus, uh, het zijn dus, alias, ja, oké, maar die, die, die, uh, die, uh, dat zijn, uh, die roken geen tabak, maar wel uh, cannabis met uh, veel plezier en liefde. Dat is dus de dus damper. En, uh, hallo, wat is jouw naam? Ik heet uh, Joost. Joost. Hey, oké okay, Joost. Joost. Nee, maar Joost, luister even. Uh, jij, jij rookt wel tabak, toch? Ja, maar niet uh, hier de nee, nee. Ik, uh, maar er komt ook gewoon uh, vangers uh, buitenwiet uh, vullen. Ja. Tabak met, met uh, wiet. Ja. Dat is maar eigenlijk Ik heb liever de, de buitenwiet. Ja. Dus, dus, dus het maakt jou niet zo heel veel uit? Begrijp ik, begrijp ik dat goed? Ja, dat maakt jou niet zo heel veel uit. En jij? Oh, jij, jij, uh, jij vindt het wel een beste Oké. Okay. Nou, dan ga ik Ah, Wilgert is vrij. Ik ga even, uh, ik ga even nu aan uh, Wilgert. Uh, Wilgert, uh, Wilgert uh, werkt al uh, heel lang in het grasje. Hoe lang werk je al in het grasje als uh, barman, uh, Wilgert? 15 jaar. Ja, wel goed, dat is al heel lang. Je, ja. hebt, je hebt hele mooie wietjes en stufjes hier zie ik liggen. Ja. En, maar vertel eens, wat, wat vind jij van nu van zo de situatie, van de sfeer afgelopen week? Ja, dat is eigenlijk wel. Ik hou wel van als het een beetje rustig is eigenlijk. Ja. En we hebben nog steeds dezelfde klantvisie. Dat volgens mij, hoor. Alhoewel het, een paar rokers zijn ja. toch wel weggebleven. Maar misschien dat hij, ik heb ook vage dingen gehoord, dat hij dan gewoon sowieso gestopt zijn met blower. Of zo. Oh, okay. Dus er het, het, kunnen ook heel veel positieve kanten aan zitten. Ja. Dat hoor je, bla bla bla, uit het buitenland. Want dat er mensen op straat elkaar weer tegenkomen, dat er een soort straatleven ontstaat. Maar ja, dat is en de, ook aan de andere kant, uh, dat is eigenlijk verboden, maar ja. dat is toch toch wat er hier en daar dus wel gebeurt. Ja. En dat wordt ook ja. ooglijk naartoe toe gestuurd, door de politie. Heb je het al ontdekt? Ik was ging net naar het toilet en er wordt dus, er wordt dus tegenwoordig stiekem op het toilet dat, dat, geen jointje gerookt, maar tabak gerookt. rook al wat ja. ja. Ik, maar weet je dat in de Tweede Kamer dat ook gebeurt? Oh, ja? Dat die gasten daar ook gewoon uh, er zijn een paar uh, hardliners, rokers, ja. en die zitten ook op de wc te roken. Ja. Dus maar dat, dus, uh, je, dat je bent nog gevoelig wat het toilet betreft, heb je geen probleem mee dat op het toilet, op toilet wordt geholpen? Het is dan vragen. Jongen, heel. ik, heb dat Tjoo, nee, maar ik dat op, op het toilet. Nou ja, het, ik dacht. Uh, ik dacht eigenlijk dat jij net naar de wc was geweest, toen ik dat rook. Ik dacht dat jij was bezig ook eigenlijk. Ja, ik wou het niet te werden brengen, maar uh, met deze. Ben je in het gezeur? Want er zijn er nog mensen die aan het zeuren zijn, over. Dat valt mee. Dat valt mee. Ja. oké. Um, ja, oké, okay. okay, dus je bent niet zo onverdeeld. met Nee, proberen. maar aan de andere kant, ik vind het wel jammer. Want eerst had je natuurlijk gewoon de koffieshop en daar kon je dan roken en de, de koffie drinken. Of zo. zoals we dat vroeger hadden. Ja. Op een bepaald moment mochten we geen koffie hebben. Het was de koffieshop zonder koffie. En nu is het gewoon straks is het de koffieshop zonder koffie en zonder shop of zo. Weet je wel. Zonder, zonder niks. Of dat je gewoon een, uh, ja, alleen kan veeprijzen. Dus je gaat er een beetje vanaf in, uh, in deze totalitaire christen. Uh, ja, ja. Hey, en en Democratie. hoe is dat, met, uh, hoe is dat met, uh, met handhaven, zeg maar? Want gaat, ik heb uh, mensen natuurlijk wel eens buiten blowen, of Dus ik... Ze gaan nu op het bankje om de hoek, vraag ik of ze gaan zitten. Ja, op bij de supermarkt. En uh, ja, aan ja, de andere kant vind ik wel dat we een soort voorziening moeten maken, dat, we wel, uh, dat, ze ook, dat er ook gerookt kan worden hier in een hoekje of zo. Ja. Of van... ja. En ook in je hoopt zelf voor het hè? Ja, maar het liefst alleen jointjes hoor. Ja. Alleen als ik in een kroeg ben waar uh, niet gebloot mag worden, dan rook ik wel eens eens uh, checken. Ja. En hoe los je dat dan hier? Want je werkt uh, acht uur hier. Ja, even naar buiten. Ja. Of uh, ja. ja, dan maar wat minder ook. Ik ben ook verkouden al een tijdje. Maar is dat een beetje te oh, doen met, de, met de winkel zo? Uh, dat je dan, uh, en moet ik dan de bar verlaten? Echt met... Is dat niet toch? Het gebeurt wel vaker dat ik voor de deur ga staan of ja. zo. Ja. En nu is dat één of twee keer per dag om een zwaar even te roken. Ja. Maar doordat ik zoals ik zeg ik ben verkouden en ik rook sowieso wat minder. Ja, dus, uh, maar dat... Nee, dat is het zoals het nu is. En als je dan weer zin hebt om lekker flink door te roken, dan... Uh... Ja. Je moet daar maar mee ophouden dan, toch? Oké, okay. komt er een klant, die uh, wil uh, gaat even aan de slag. Oké, okay, nou, uh, dat was het. Nou, dat waren hartstikke mooie interviews. Dat... Uh... Dat ging heel goed, Arwen. Ja, het is af en toe moeilijk om met zo al die verschillende amplitudes om dat een beetje bij te sturen. Maar het was erg leuk. Ook wel uh, toch weer een paar verhelderende uh, commentaren. Ja, en het werkt dus te gek. Ja, zo uh, horen jullie dan. Uh, dat is wat de mensen ervan vinden. Ja. Hey, maar zeg eens, van, uh, in, het, uh, in het algemeen uh, is het dus toch wel een soort teneur... ...van dat een bepaald, een bepaald soort gezelligheid heeft eronder ja. te leiden. Ja. ja. Maar, oké, okay, het is natuurlijk nog, uh, nog een beetje kort dag. Maar tot nu toe, uh, ik merk het ook wel. Van, uh, het is wel heel, heel rustig uh, in de winkel. Ja. Van, van, uh, ja. Dus die, die, die, die conclusie of de, de, de, de, de voorbeschouwing van, uh, ja. van uh, verschillende mensen. Dat daarmee de shop uiteindelijk degradeert tot een soort afhaalzaak. Dat, is, uh, dat, dat wordt wel moet, een beetje bewaard. Dat is niet helemaal ongegrond. En, ja. en wat ook, ook natuurlijk ja. waar is. Dat natuurlijk die dampjongens. Dat had ik natuurlijk ook nog kunnen vragen. Maar dat hoorde je wel een beetje aan Karel's commentaar. Die zitten er ook als er gewoon wordt gerookt. Ik bedoel ze vinden het nu wel, wel lekker fris. Maar uiteindelijk zegt... Ik bedoel, Karel zei ook, ja, maar het is wel een beetje ongezelliger. Ja. Dus, en die, en die, dus ze missen uh, eigenlijk het gezelschap van die mensen die het gewoon hoe dan ook met uh, tabak willen Ja, over. want ze kwamen hier ook. Dat zijn, ja. dat zijn ja. dus gewoon uh, niet tabakrokers. Die komen hier ook gewoon als er tabak wordt gerookt. Ja. Maar ook, die maken, ook om elkaar te ontmoeten. Om te ontmoeten. Ja. En die, uiteindelijk is het zo, of je, bepaalde, uh, of je tabak rookt wel of niet. Uiteindelijk is dat een beslissing voor jezelf. En uh, als je daar op een gegeven moment echt uit bent, dan maakt dat voor de rest ook niet uit of je vrienden wel of niet drogen. Ja. Dan in het beginperiode is dat altijd even handig om die situatie te vermijden, maar op een gegeven moment is dat toch wel klaar. Ja. Uh, waar wil je dit hebben? Nou, uh, je mag hem uh, vastleggen. Ja, leuk. Ah, dat <laughs> leuk <zie> je? <laughs> Ga je zingen, dat is de eerste vraag. Ja. ja. Nou, uh, zullen we een uh, klein muziekje... Uh, ja, mag... Uh, I think now I know the little girl, about 16 years old. She said, Bill, stop drinking and I will satisfy your soul. But I just keep on drinking. Yes, I keep on drinking. Yes. Yeah, I just keep on a drinking 'til good liquor carry me down. as my woman told me about fifteen years ago. Bill, well, you gonna drink one of these mornings and you never drink no more, but I will just keep on a drinking. Yes, I keep on drinking. Yeah, I just keep on a drinking. Tell good liquor carry me down. I wake up in the morning holding a bottle tight. When I lay down at night, mama is a gallon out of sight because I just keep on a drinking. Yes, I keep on drinking. Now I just keep on a drinking. Tell good liquor carry me down. Yes, yeah, I went to the doctor with my head in my hand I could Big Bill, I think I'll have to give you monkey glands Because you just keep on a-drinking Yes, I keep on drinking I'm gonna keep on a-drinking Till good liquor carry me down God, my woman told me to stop drinking And come on home If you don't big build some other man while well carry your business on But I'm just wanna keep on a drinking Yes I'm gonna keep on drinking I'm just gonna keep on a drinking till good Lick will carry me down Ja, me down Yeah yeah the drank dan maar zonder sigaretten of rook we zullen, we zullen zo dat, hè, dat een polshoogte ja. nemen bij de clanditie, dat zullen we vaker doen. Ja, over, uh, om meer, te kijken mensen. hoe zich dat evolueert. Van, uh, mijn, mijn, mijn gevoel is dat ook de niet-rokers wel vinden dat de gezelligheid eronder te lijden heeft en dat een hoop mensen dus. Anders in waar toch wel weggebleven. Uh, ja. ja, Dat zegt daar dus ook. Van, ja. En dat dus een hoop mensen die, die ja, voor die, die wordt het gewoon afhalen en wegwezen. Ja. Eigenlijk precies dat wat volgens mij de procureurs generaals hebben aangegeven, dat ze dat niet, uh, niet zo op prijs stellen. Die willen juist dat de shop ook geschikt is voor het gebruik. Ja. En als ze daar dus gaan eisen dat het alleen maar puur gebruik is, nou dan krijg je wat. Of dus die tabaksvervangers die dus waarvan sommigen dus heel erg blijken te stinken. Ja, ja. eentje, die ruikt tabacaliets. Ja. Een heel aantal mensen van klanten, daar weet ik van, die, uh, die hebben kinderen thuis bijvoorbeeld. En die willen gewoon niet roken thuis. En ook niet blouwen. En er is natuurlijk een kroeg, een coffeeshop, is uitermate geschikt om. Uh, om, om dat daar lekker te doen en, het, en je huis uh, fris te houden, weet je. Ja. Ook dan? Ja. Dus, Oké. Okay. Um, ja, wat, wat ja. voor moois. Uh... Ja, ik heb een heel leuk klein verhaaltje um, um, uh, gevonden uit een uh, boek wat ik vorige week ook. Zo'n boek: Alle Sprookjes van de Lage Landen. Uh, gebracht door Eelco de Jong en Hans Sleutelaar. Is een heel mooi boek ook met tekeningen van Peter. Nee, van hoe heet die jongen nou? Peter Vos, ja. Ja, die maakt een hele mooie pen. Ja, ook belangrijk altijd. zeg ik. Ja, hele mooie pentekeningen maakt hij. Grafiek. Hij heeft er bij de bezige bij uitgegeven. Goed. Um, ja, en dit verhaaltje heb ik eigenlijk een beetje voor mezelf uitgekozen. En voor ieder die zich met daarin herkent. Dat uh, ja, zeg maar, het gaat over dromen. En iedereen uh, droomt heel erg graag. En ik droom ook heel erg graag. Maar uh, daar zitten soms ook wel consequenties aan, dromen. En dat vertelt dit verhaaltje. Er was eens dus een armboertje. boertje. Zijn veestapel bestond uit één kip. Toen de hen broeds werd, kocht hij van zijn laatste centen dertien eieren. Hij was zo zuinig op de kip, dat hij haar liet broeden aan het voeteneind van zijn bed. Uh, ja, ja, ja, zijn vrouw die vond het maar zo zo, maar oké. Okay. Elke avond voor ze gingen slapen, sprak hij met zijn vrouw over de kip en de eieren. We krijgen vast dertien kuikens, zei hij. Misschien wel veertien. Veertien, vroeg zijn vrouw, er liggen maar dertien eieren onder de kip, uh, meneer. Ja, ik weet het, ik weet het, ik weet het. Maar dat is wel eens voorgekomen. Ja, ja, ja, ja, zei ze vrouwen. Ja, ja, ja, ja, ja. Maar wat ga je ermee doen? Nou, nou, als de kuikens groot zijn, dan ga ik ze verkopen natuurlijk. En, en voor dat geld koop ik een geitje. Ja, ja, ja, ja. En dan? Nou, nou, de geit, die, die laten we lammeren. En ze zal minstens twee geitjes krijgen... En dan hebben we dus drie geiten. En misschien krijgt ze wel vier geitjes. En dan hebben we vijf geiten. Ja, ja, ja, zegt de vrouw. Ja, ja, ja, ja. En dan? Nou, nou, dan gaan we die geiten ruilen voor een kalf. En dat kalf, dat wordt een koe. En dan laten we de koe kalveren. En na een tijdje hebben we twee koeien. Oh ja, zegt de vrouw. En hij vertelde verder. Over zijn boerderij. Hij zou zijn zo boerderij maken tot een van de grootste van het dorp. De boerin werd langzamerhand ook erg trots op haar slimme man. Dat ze hem een kus gaf. Oh, wat een knappe man. Per ongeluk trapte ze tegen de kip. De kip viel met de eieren op de grond. De eieren waren stuk en de kip liep kakelend weg. En nooit hebben ze de kip gevonden. Nou ja, toen hadden ze dus niks meer. Oh. En zo zie je maar dat het eigenlijk best wel slim is om je met de realiteit ook bezig te houden. Oké. Okay. <laughs> dus met het hier en nu. En dat wat er is. Dus, yes. oké. Okay. Nou, dat was het. En niet te stellen dat je nu een boerderij bent kwijtgeraakt. <laughs> ja, bijvoorbeeld. Ja, dat is ook belangrijk. In ja, slim om gewoon weer te doen. Oké, dat was het. Klein praatje. Ja, nou, ja we gaan hier We uh, zijn weer in uh, vliegende vaart uh, Naar het uh, Naar acht uur uh, Bewogen We het zo snel -ja, ja het is uh, vijf en alweer En Ojas uh, die zit uh, klaar Dus die is er dus, uh, zijn er nog uh, belangrijke mededelingen zo te uh, doen? Of, uh? Nou, ik wou uh, Rani een hart onder de riem steken. Ik vond het echt uh, heel erg leuk uh, dat hij er wat over verteld heeft. Uh, dat hij mee, wou meewerken aan het radioprogramma. En uh, dat hij uh, echt ook uh, een waarde geeft aan de stad Utrecht voor, voor de nachtbrakers en uh, nachttijgers, groegtijgers... En dat hij dat zo ontzettend goed doet. En ik hoop echt dat... Uh... dit is gewoon echt een stuk cultuur van Utrecht. Dus wat dat betreft mag het ook op de erfgoed... Uh... Uh, UNESCO... Uh... Op de erfgoedlijst. Lijst, uh... Onze eigen nee, rani. Het ja, ja. is gewoon echt... Het uh, is wat waard dat die man daar neerzet. Dus, uh, dus, uh, en ik vind het heel goed dat hij daar ook voor vecht. Dus, uh, bij dat. Uitstekende barman. Ja, ja klopt. En dat vind, ik vind dat dat gehonoreerd moet worden. En niet uh, zomaar eventjes. Uh, dus ik vind dat hij groot geluid heeft. Ja, ja, en ik, ja dat, ik, ik denk ook inderdaad. Dat je moet als uh, overheid. Moet je, moet je echt voorzichtig omgaan. Met zulke dingen. Want wat hij ook aangaf. Dat hij dus uh, 21 jaar lang. Uh, hard gewerkt mm -hmm. heeft. Ik bedoel. Hij is dan. Uh, hij maakt die vergelijking van een man met van 60. Hij rookt dan weliswaar niet die zware checkjes, maar verder lijkt hij er heel veel op. En dat het natuurlijk van de gekke is als, die dat, dan, als dat gewoon door een regeling zomaar verdwijnt. Alsof die man nog. Wat, wat zou die dan moeten doen? Ja, en ik vind ook dat feitelijk zouden zou gemeentes. die zouden wat dat betreft ook wel wat meer een mond mogen opentrekken. van zo'n zo zo Brusselmaatregel. Van hallo. Het zijn wel, weet je wel, dat zijn wel bepaalde plekken of mensen die gewoon wat toevoegen aan een stad. Dus ja. Nou ja, blijkbaar. Hè? Is er dus in een aantal andere landen, Spanje, België, Duitsland, ja. Ja. zijn wel mogelijkheden. Dus hm. ik bedoel dat is bijzonder als er dan gesteld wordt dat die hier niet zijn. Is toch hetzelfde Europa? Ja, ik? maar het raar is met Nederland: is wil altijd het braafste jongetje, jongetje van de, de, de klas? Klast ja. Ja, ja, ja, ja. En dan weet je dus nooit waar je precies aan toe bent. Want bijvoorbeeld, uh, ik ben toevallig een boer en allerlei beesten en zo uh, moesten allemaal allerlei maatregelen en zo vanwege allerlei ziektes. Bijvoorbeeld. Dat zijn Europese regels, die worden in heel Europa anders uitgevoerd. Maar in Nederland is het allemaal. ...zo streng mogelijk als dat het maar kan. En altijd met argumenten voor de export of voor, voor wat dan ook. Maar het, is, ja, het gaat altijd eigenlijk niet over dingen die je echt... Te, nou ja, ook, te, dat, ook dat zijn dus weer financiële... Ja, dat, maar dat is dus vind ik dus heel raar. Van waarom... Nou ja, wees niet eens geëxporteerd. Nee, maar dat, dat is toch ook feitelijk met die rook die hier ontstaat. Die ga je toch ook niet... Nou, exporteer je die rook. Ja. Toch? Ja. Ja. Nou, ja. ja. Zo. Volgens okay. mij uh, moeten we afscheid nemen hoor. Ik weet niet precies. Nee, ja, jij moet grote... nog een hele belangrijke uh, opmerking maken. Eentje die er echt in blijft hangen. Hoezo? Nou, omdat je daar nog meer tijd voor hebt. Ja, wat ga je volgende week doen? Volgende week? Ja. Dat weet ik niet. Oké. Okay. <tie> nee, maar misschien <tie> nou, dat je gasten hebt. Dat is een hele belangrijke opmerking. Nee, nog niet uh, speciaal. Dus uh, wel aan. Uh, belangrijke mededeling mensen. Geniet van uh, het radioprogramma van Ojas zometeen. Geniet sowieso van Ridder Radio. En van de zomer, want het dagen zou heergaan... Er is nu ook af en toe iemand Wink. Ja. Dat vond ik een super uitzending. Dus probeer daar ook maar eens naar te luisteren. En uh, verder uh, allemaal tot ziens. Uh, en veel plezier. Ja. Toch? Bedankt Fus. Bedankt Arne voor het interview en het voorlezen. Ja. En dan... Uh, Overbruggen we de vertraging met een muziekje. Dag. Tot ziens. De dag. Waar nou, die komt er met Something to Say in de uitzending van WoWood Radio van dinsdag 8 juli 2008 van 7 tot 8.